Dat is alweer het tweede uur van uh, CFM Jazz. Uh, gepresenteerd door Peter Den Boer en David Habig. Uh, wij wensen u een fijne zondag toe en uh, blijft vooral luisteren, want zo direct uh, Jaap Koper met de Muziek Boulevard.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 Zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjebkema met het NOS Journaal. De KLM voert in elk geval tot 8 uur vanavond geen intercontinentale vluchten uit en tot middernacht geen Europese vluchten. De luchtvaartmaatschappij loopt daarmee vooruit op een verlengde sluiting van het luchtruim. De inspectie heeft het Nederlandse luchtruim tot twee uur vanmiddag gesloten, maar waarschijnlijk wordt dat verlengd. De Britten hebben al besloten hun luchtruim tot vannacht dicht te houden. De KLM haalt vandaag wel zeven vliegtuigen van Düsseldorf terug naar Schiphol. Die vluchten dienen tegelijk als testvluchten. Bij de testvluchten hebben de vliegtuigen tot nu toe geen schade opgelopen. De lichamen van de Poolse president Kaczynski en zijn vrouw zijn aangekomen in Krakau in het zuiden van Polen. Hun stoffelijke resten zijn met een militair vliegtuig uit Warschau vervoerd. Vanmiddag wordt het echtpaar bijgezet in de grafkelder van de kathedraal van Krakau. Kaczynski en zijn vrouw kwamen met nog 94 anderen om het leven... bij het vliegtuigongeluk in de buurt van de Russische stad Smolensk. Tientallen wereldleiders kunnen er door de problemen in het Europese luchtruim niet bij zijn. Het dodental als gevolg van de aardbeving in het westen van China is opgelopen tot ruim 1700. Zeker 250 mensen worden nog vermist. Afgelopen woensdag werd het gebied getroffen door een aardbeving... met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Veel gebouwen in de dunbevolkte en bergachtige regio zijn ingestort. Het partijcongres van GroenLinks kiest Femke Halsema vanmiddag officieel tot lijsttrekker. Het congres besloot vanochtend een uitzondering te maken op de regel dat Kamerleden maar drie termijnen mogen volmaken. Ook Kamerlid Ineke van Gent mag voor de vierde keer de Kamer in. De leiders en begeleiders van de wielerploegen die meedoen aan de Amstel goldrace in Maastricht zijn gecontroleerd op alcohol. Niemand had een te hoog promilage. In het wielerpeloton is verbaasd gereageerd op de actie die in de ogen van de deelnemers nogal wat tijd in beslag nam. Het weer, het is zonnig, het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Morgen zijn er meer wolken en is het met een graad of 13 frisser. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar en jij, beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Dat was hem. De kop is eraf van deze muziekboulevard van zondag 18 april. Het is uh, in ieder geval zonnig. Dat is sowieso. En dat betekent dat we weer, uh, weer een nieuwe muziekboulevard tussen 12 en 2 hebben. Waar was ze Jaap Kover, vorige week? Dat heet NLP. Dat was de reden van mijn afwezigheid. Maar goed, ik ben er weer. Dus uh, gaan we weer vrolijk uh, verder uh, wat was wij op 18 april en de hoest is er ook nog steeds gebleven. Dat heeft te maken met een hardnekkige allergie. Die maar niet echt 1, 2, 3 wil verdwijnen. Schijn last te hebben van pollen, Dus mocht je even een hoestaanval in een van de aankondigingen horen. Dan heeft dat dus dat mee te maken. Nou, vorige week dus even er niet bij. Maar het is vandaag 18 april. De dag uh, dat uh, Jensen Button uh, de Grand Prix van China won. En de dag dat straks ook de Amsterdam Gold Race wordt tevreden. En natuurlijk of we een beslissing gaan krijgen in de eredivisie vandaag. Of Twente uh, misschien punten gaat verspelen of dat Ajax ook punten gaat verspelen. Dat weten we niet. Twente mag vandaag uh, aantreden tegen uh, Feyenoord. In uh, Enschede en Ajax mag dat doen tegen Heracles uit Almelo. Dus wat dat uh, precies uh, gaat opleveren, dat uh, zal uh, duidelijk worden in de rest uh, van de middag. En misschien dat we tussen 2 en 5 bij uh, de collega's van AB Radio. en natuurlijk ook CFM Zandwoord in het programma Zondag in daar alles over horen. Let me entertain you was uh, trouwens het eerste nummer waar we mee begonnen. Want uh, dat vergat ik er nog, nog even bij zeggen. We hebben 108 dagen gehad inmiddels en we hebben er nog 257 dagen nog te gaan in dit jaar. Wat kunnen we zeggen over deze dag, geboren op 18 april? Um, Roland Vernout uh, viert ze vandaag zijn verjaardag, hij wordt 38. Prinses Annette. Oftewel in burgertaal Annette Krevis. Hij is getrouwd met prins Bernard Junior. De man die hier ook nog wel eens een Ford Mustang... Rond uh, op het circuitpark Zandvoort. Die wordt vandaag ook 38. Rob Stenders, uh, radiomaker bij het uh, befaamde programma van 3FM. Stenders eet van maken, zit er nog steeds. Wordt vandaag 45. Vigo Waas is uh, vandaag 48 jaar geworden. Hans Lieberg, cabaretier eigenlijk. Ja, hoe zou je het maar noemen willen. Uh, wordt vandaag 56 jaar. En Jan Versteegt is een voormalig weerman. Hij heeft dat een lange tijd gedaan bij Radio 2. Die is vandaag 8. En 50 jaar geworden, dus dat zijn de jarigen onder ons. Nou, wat is er allemaal gebeurd op deze 18 april, tenminste in de geschiedenis? Zo leert ons, uh, op maandag 18 april 1988 valt de Verenigde Staten een aantal Iraanse platforms aan en schepen in de Persische Golf als reacties op het uitzetten van mijnen door Iran. En een bom vernielt de Amerikaanse ambassade in Beirut op maandag 18 april 1983. Waardoor 63 mensen de dood vinden. En ook gebeurt op 18 april in de nacht van 17 op uh, vrijdag 18 april 1980. Wordt Rhodesië Afrika's 50ste onafhankelijke staat Zimbabwe. Dan nou was het uh, eerst een blankere leider die dat, uh, deed, dacht dat het Ian Smith was. En daarna kwam die uh, andere mafkees die dus nu de scepter zwaait. En dat is Robert Mugabe. Die zit het dus nog steeds. Dat uh, is 18 april 1980. Dan dinsdag 18 april 1978 ontvangt Kamervoorzitter Anne Vondeling 1,2 miljoen handtekeningen van het comité Stop de Neutronenboom. En dat ging later toch echt in felle uh, protesten. Dat had alles te maken met de wapenwedloop. 18 april 1973 uh, gaan 100.000 Nederlanders de straat op. En dat doen ze in de Haagse binnenstad. Tegen het uh, plannen, tegen plannen, moet ik zeggen. Van het uh, kabinet Den Uyl om de zeezenders het zwijgen op te leggen. Daar zaten onder andere Radio Veronica bij. We kennen allemaal het geluid van de weg-tikkende klok. Waarbij uh, Rob Oud zegt: uh, met elke tik van de klok. tikt er ook een stukje democratie weg. Zoiets maakt hij hiervan. Exacte woorden weet ik niet precies. En dinsdag 18 april 1972 beslist een New Yorkse rechter dat Vera de Vries alias Safira Hollander de Verenigde Staten moet verlaten. En dus uh, besloot zij hier in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Uh, verder nog gebeurt, 18 april 1951 wordt de Europese gemeenschap voor kolen en staal opgericht. Dat is de voorloper van de Europese gemeenschap en later dus de Europese Unie. En op maandag 18 april 1949 verbreekt de Nieuwe Ierse Republiek de banden met het ge Britse gemene best. 18 april 1909 wordt Jeanne d'Arc in sint Pieter in Rome heilig verklaard, werd op de brandstapel gegooid... omdat het een heks zou zijn geweest. Ja, dat konden ze nog heel erg in de vroege eeuwen. En in de vroege ochtend van 18 april 1906... verwoest een aardbeving een groot deel van San Francisco. En 18 april 1904 verschijnt in Parijs... het socialistische dagblad L'Humanité. L'Humanité moet ik zeggen. En de thema van 18 april is leerling en leraar. En leerling is omdat hij de wormen uit de grond trekt... En de leraar zegt, waarom is de spreeuw een trekvogel? Dan zegt de leerling daarop, op dat vraagje, eh, omdat hij wormen uit de grond trekt. Moet het wel goed zeggen. Leerling, mijn vader kent de hele die van buiten. Waarop de leerlaar dan weer zegt, ja, maar je moet hem niet vragen wat erin staat. En de woedende leraar, het zit me tot hier en niet verder. Nou, dat zijn allemaal beweringen. Lijkt me weer eens uh, tijd om eens gewoon de muziek te laten spreken. Foolish Games werd ooit uitgevoerd door Jewel, maar er is ook iemand die daar een uh, aparte versie van heeft uh, gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren. You took your coat off and stood I'm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 Dus de versie van Joyce Meister in ieder geval. Uh, de versie van uh, Jewel is natuurlijk iets anders. Foolish Games, uh, uitgebracht ergens vorig jaar. Zo moet ik het zeggen. Het is uh, inmiddels 17 over 12 uh, hier bij Zier van Zandvoort. Wil je trouwens meer over Joyce Meister weten? 30 april. In een podium op het, in de Haltestraat met Band te zien. Dit was trouwens zonder Band. Klinkt toch iets, iets subtieler, moet ik erbij zeggen. Maar goed. Um, even wat, uh, wat anders. Want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, een, iets uh, in de planning staan. Er werd uh, gezegd in een. Uh in een nieuwsbrief van Mary Had a Little Band. dat vandaag er een interview zou zijn. Maar. Uh, Marianne Oldenburg. Uh, had in haar nieuwsbrief gezegd. dat het programma tussen 10 en 12. dat het daarin zou. Nou, dat is dus de jazz. Die jongens zitten dan lekker jazz te presenteren. Dus al die mensen die nog zijn blijven hangen. Volgende week gaan we het echt doen. Dus volgende week gaan we gewoon uh, opnieuw proberen de hele handel uit te zenden. Dus uh, ik ga het nog even, uh, dat nog even aankaarten in Zwolle. Dus uh, dan uh, weet je in ieder geval dat uh, dan even aandacht uh, wordt besteed aan uh, Mary Had A Little Band. En ze heeft uh, vorig jaar uh, meegedaan uh, met de band uh, in de Grote Prijs van Nederland bij de Singer Songwriters. Ze zijn uh, deels succesvol geweest. Ehm... Uh, het heeft wel wat landelijke aandacht opgeleverd. Maar eh, toch in die zin dat er altijd nog wel wat extra publiciteit eromheen gegenereerd kan worden. Dus dat is de reden waarom we het even uit hebben gesteld. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere leuke plaatjes klaarstaan zoals The Clash. En The Clash die heeft het over London Calling. Swing, except for the rain, and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is coursing Engines stop on him, but I have no fear Cause London is drowning, I live by the river To the imitation zone, forget it brother, you can go in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 The honey, the wheat is going to be a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out Was dit of One More Band? Ja, als je de koptelefoon een beetje te hard hebt staan en er zo hard uh, in zit, dan gaat het rond zingen. Jaap, dat weet je toch, ze langzamerhand. brand. Goed, uh, het nieuwe project van uh, Vincent Hartog en Arianna Albestee heet Riders Reign. Dus dat uh, is het nieuwe uh, gedeelte. Maar ik heb er nog verder nog niet zoveel over gehoord. Ze zullen uh, ons uh, wel aandoen als het uh, zover is. Dus dat, uh, dat sowieso. Dat, dat heb ik wel uh, van ze gehoord. Dus, dus ik wacht het uh, maar gewoon keurig netjes af wat daar uh, gaat gebeuren. Nederlandstalig hebben we natuurlijk ook. Uh, van een uh, nog onbekend tweetal. Hoewel uh, in uh, de buurt van Graften en de Rijp. daar zijn ze al een beetje populair. In Haarlem hebben ze in november in het uh, patronaat gestaan. Nou, hoor dat maar. Hier dus had ik maar van Emmerich en Kol.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 Anders een zekhal...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 want het is inmiddels al half één. Dat is nu net geworden. En dat betekent dat we even gaan kijken voor het weer voor de komende dagen. Opgesteld door onze weerguru Lex van der Hoorn. Altijd na te lezen op www.meteopagina.nl Misschien dat de grote meester ooit nog eens een keer zelf op de radio gaat komen op die zondagmiddag. Als het warm genoeg is en hij op het strand zit, gaat hij het wel vertellen, denk ik. Wie weet, uh, in ieder geval uh, geeft hij ons nog in ieder geval, het weer wat betreft de komende dagen. Zondag, dat is vandaag, zondag. Eerst weinig wind in de middag, tot matig toenemende noordwestelijke wind. Maximum temperatuur is 16 graden en aan zee is het iets koeler. Dan morgen, periode met zon, zwakke aan zee tot matige noordoostenwind. Maximum temperatuur is 13 graden. Wat betekent dat? Dat betekent dat we nog lang niet van die aswolk af zijn van IJsland. Want de wind staat nog steeds uit de noordelijke richting. Ja, en dat is uh, problematisch. Dus ik zou zeggen, heb je nog een, ergens een vakantie geboekt? Begin er nog maar niet aan met dat uh, vliegen, want dat uh, heeft toch geen zin. dat, dat je een talis uh, kan nemen naar het zuiden. Dat zou uh, nog wel een oplossing kunnen betekenen. De normale middagtemperatuur is uh, nu 13 graden. Dus dat uh, wordt maandag zeker wel gehaald. En vandaag dus ietsje... Uh, Beter nog, het is reden genoeg om even lekker naar de strand te gaan, zou ik zeggen dan. En de zeewatertemperatuur uh, is nu 9 graden, dat is uh, zeg maar uh, de zeewatertemperatuur. Het is nog niet echt dat je zegt van, goh, ga lekker even plonzen in het water. Zou ik, niet, uh, zou ik niet aanraden nog, het is toch een beetje te van, uh, van dit weer. Nu maar even weer uh, terug naar de hits van vorig jaar, 2008 was het jaar van Ida Engberg... En ze had geloof ik daar ook nog een notering mee in onze eigen Euro Breakdown. Het is een beetje een instrumentaal versie, maar het is toch wel zo'n fijne voetjes van de voetplaat.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 But another season will surely clear my mind and let me know There's a time for letting go There are days when it hurts my mind And I can clear my way is the sign I'm lying in a pool of sweat De stond in de, week, de afgelopen week in het teken van talentenjachten in Kran Café Dansé. Daar deed deze Rens Hensen ook aan mee. Ik heb hem even in maart mogen spreken, deze man. En hij maakt leuke muziek, singer-songwriter muziek. Het is een min of meer melancholie en romantiek die hij vermengt. En de bron van inspiratie die daarbij karakteristiek tot uitdrukking komen. Nou, dat is bij dit nummer A Time for Letting Go toch wel heel duidelijk te horen. 11, uh, 10 april deed hij dus mee. Het was vorige week, als het goed is, vorige week vrijdag... En toen viel die buiten de prijzen. Ja, uh, dat betekent dat je of misschien niet de juiste man op de juiste plaats bent. En ik denk dat dat uh, uh, een rol heeft uh, gespeeld. Want het is toch meer het uh, entertainmentwerk. Uh, wat uh, daar uh, ja, min of meer hoogtij viert. Dus krijg je een, uh, een zaaltje plat. Het is een beetje zoiets uh, van handjes lucht in. En uh, red ik het thee, daar gaan we nog een keer. Ja, uh, daar is Rens toch niet het hele type voor. Uh, komt uit Tilburg. Uh, heeft uh, in november van het afgelopen jaar. Dit uh, uitgebracht, deze EP A Time for Letting Go Ik heb uh, dit nummer al een paar keer gedraaid En wellicht uh, bij het uh, horen van dit nummer uh, Ontspringt ineens Een idee van, jongens laten we eens een keer eens Even een singer-songwriter talentenjacht eens even gaan houden Misschien dat dat uh, wel wat uh, enige soelaas gaat bieden Misschien dat we daar op die manier Wat mensen uh, Hier naar Zandvoort weten te krijgen En ook nog ja, leuke uh, singer-songwriters Die misschien daardoor Een handje uh, ...geholpen worden met hun carrière in de muziekwereld. Want makkelijk is het in ieder geval niet. Dat heb ik me in ieder geval duidelijk laten vertellen. Ja, want uh, vrienden... ...want de Cosmic Carnaval die heeft uh, dat uh, ook gedaan... ...maar die hebben het uh, iets wat makkelijker... ...doordat ze vorig jaar die grote prijs van Nederland... ...in de Rock Alternative categorie wisten te winnen. Dit is nog uh, dat uh, mooie nummer van ze. The Green Light... It starts flashing run before your old age starts bashing you down to the ground Or you'll be making no more sound Kate Bush was dat met cloudbusting. En Kate Bush leidt op dit moment een wat uh, teruggetrokken bestaan ergens in Londen. Uh, ze komt haar bijna aan huis niet meer uit. In 1978 uh, uh, is het allemaal een beetje begonnen met uh, Kate Bush. Uh, daarvoor had ze alles een keer eerder, uh, ja, min of meer, wat samengewerkt met Dave Gilmore van Pink Floyd... Uh, maar in 1978 was het onder andere met Babushka, Army, Dreamers en, en noem maar op. Daar begon het uh, grote verhaal van uh, Kate Bush mee. Uh, the Man with the Child in His Eyes was ook een hele grote hit van haar. Daarna volgt in de jaren 80 het uh, befaamde duet met Peter Gabriel, Don't Give Up. Dus uh, staat op uh, het album van Peter Gabriel, zo. So. En in 1993 uh, had ze uh, de Red Shoes uitgebracht. En Bush, Kate Bush, trok zich jarenlang terug op een eiland in de Thames, daar uh, dus in Londen. <coughs> en nu is uh, ja, min of meer ook weer ergens een uh, teruggetrokken bestaan. Uh, de laatste wapenfeiten zijn eigenlijk min of meer in 2007 geweest. Onder de titel Comeback Kate, waarin een aantal toegewijde fans over een bijzondere band met de zangeressen uh, verhalen... En een van de mensen, of een aantal van die mensen die, die zijn, dat zijn Tori Amers, Björk en Sinead O'Connor. Dus het zijn ook niet de minste geringste die daar uh, door beïnvloed zijn in de popmuziek. Maar Kate Bush, uh, haar belangrijkste uh, wapenfeit was, was toch eigenlijk uit het begin van jaren, of uit het eind van de jaren zeventig. En bijzonder was ook dit nummer, uh, de Cloudbusting, de videoclip uh, die uh, daarbij hoorde. Daar had uh, Kate Bush haar haar aan, uh, kort laten knippen. En de tegenspeler van. Of ja, ja, de tegenspeler van Kate Bush. was Donald Sutherland. Dat was ook niet de, de eerste, de beste acteur. die je voor je videoclipje weet te vragen. Dus heel bijzonder was het allemaal wel. Nou, uh, dit uh, gezegd te hebben. en moet ik eventjes uh, gaan graven wat we daarvoor hadden. Daarvoor, daarvoor hadden we nog. Uh, <coughs> Sorry, dat, uh, dat is de allergie die uh, weer eventjes uh, de kop opsteekt. Uh, ja, dat, uh, dat heb je wel eens. Uh, maar goed, uh, ja, nou, wat we daarvoor hebben, dat uh, doet er eigenlijk niet toe. Het is uh, allemaal niet zo uh, belangrijk. Wat wel belangrijk is, uh, is eventjes uh, nog uh, wat we nog misschien vandaag nemen. Dat zal volgende week uh, gaan plaatsvinden. Uh, is een nachtigale tocht. Zeg ik het goed? Nou, laten we gewoon even meenemen, want uh, dat is volgende week zondag in de Duin en Kruidberg. Voor de mensen die uh, dat willen is er een, uh, een tocht van de IVN Zuid-Kennemeland... die een wandeltocht uh, aan de binnenduinrand gaat doen. En dat uh, gebeurt uh, naar zee en weer terug. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar... voor deze jaarlijkse natuurmonument Marathon, moet ik zeggen... Uh, van IVN Zuid-Kennemeland. Een ruim 12 uur durende belevenis van de, voor de onverschrokken liefhebber. Nou, dat betekent zoiets als uh, rubberen laarzen aantrekken, denk ik... En pijlstok meenemen. En natuurlijk ook nog je proviant in je rugzak. Dat uh, zit ik een beetje aan te denken. De nachtengalen tocht doorkruist het volledige spectrum van duinlandschappen binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemland. En van de binnenduinrand tot aan de zee en via een andere route weer terug. In het bijzonder wordt er gekeken en geluisterd naar de vogels. Want ja, het is weer voorjaar. Dus uh, er zijn weer verschillende uh, vogels te horen in de boomtoppen. En zo'n honderd verschillende soorten passeren de revue. Zeker als je een deskundige van het IVN bij de hand hebt. Want die weten dat helemaal mooi te vertellen. Met als exclusieve ro rode draad de vertegenwoordigde nachtegaal. Daar ga ik weer een beetje. De pollen hangen in de lucht. En Jaap Kopen moet daar weer bij hoesten van... Half vijf in april ochtend tot maximaal uh, negen uur in de avond. Dat is echt een natuurmarathon. Maar goed, deelnemer kan uitsluitend uh, via, aanmelden via het e-mailadres van Erik van Bakel. Aperstaartje hetnet.nl. Dus Erik van Bakel aan elkaar vast. En dan hetnet.nl. En uh, wil je het allemaal nalezen, dan kan je dat doen op www.ivn.nl Zuid-Kermerland. Nou, dan heb ik het allemaal aardig uh, aan elkaar gebabbeld. Heb ik er nog eentje over? En dat is uh, Carol Emerald. Tot aan het nieuws van 1 uur.